Nu al zin morgen, Bank. Hoe zou het zijn om mijn talent te gebruiken voor iets waar ik echt gelukkig van word? Hé, hey, stop met dromen En start direct met een van de duizend opleidingen bij LOE. Van kort programma tot erkende mbo of hbo opleiding. Ah, LOE, groei door. Open nu een spaarrekening bij ASM Bank en krijg 50 euro. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asmbank.nl Nieuw. Parano Mozzarella. Kaas gemaakt om mee te koken. Maak pizza. Maak salade. Maak het met een glimlach. Maak het romig. Maak het smaakvol. Maak het lekker fris. Maak het om je vingers bij af te likken. Warm of koud, maak het van jou. Maak het met Parano Mozzarella. Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino. Hoera! Action is bekroond tot de beste winkelketen van Nederland. En dat vieren we met nog meer extreem lage prijzen. Zoals twee ziekie heren boxen shorts, maar 3,58. En onze stevige verhuisdoos FSC gecertificeerd maar 88 cent. Deals waar je heel blij van wordt. Vind nog meer extreem lage prijzen in de winkel of de app Action. Kleine prijzen. Grote glimlach. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino. Shh, alleen voor ondeugende zoekers via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer. Mindshift, that moment when we simply relax, when we feel infinitely comfortable and enjoy ourselves. Every moment the journey. Book your mindshift cruise from TUI Cruises now. For example, Seven Nights Nordland from 1,599 euros with balcony cabin. At your travel agency and at mindshift.com. Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg? Ah, chips. Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikje anders doet. Het is nu fabriekssale bij Keukenkampioen. Dat betekent gratis montage en 10% extra korting op alle keukens. En dat ook nog tegen de prijzen van 2025. Kom naar Keukenkampioen. Al 35 jaar kampioen in keukens. Het is sale bij bol met kortingen waar je ja tegen zegt. Zoals opbergboxen van onder andere Iris. Nu met op 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle kortingen bij bol. Niet de aanbieding laten bepalen, maar kopen wat je lekker vindt.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 Consumentenonderzoek bewijst, Lidl is nummer 1 in prijskwaliteit van Nederland. Dus volg miljoenen andere klanten en kies voor Lidl. Lidl, je verdient het. Via je smart speaker, app, in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws. Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De bar in Zwitserland, waar tientallen autoneuvierers omkwamen bij een brand, blijkt al jaren niet meer gecontroleerd te zijn op veiligheid. Inspecteurs moeten normaal elk jaar checken of er bijvoorbeeld genoeg brandblussers zijn en kijken naar vluchtroutes. Veertig mensen konden tijdens de brand geen kant op en kwamen om. Door het winterse weer is een run ontstaan op typische winterdingen, zien winkeliers. Een bouwmarkt meldt dat er nu drie keer zoveel producten... zoals sneeuwschuivers worden verkocht als vorig jaar om deze tijd. En bij een keten in sportspullen vliegen de sleetjes, handschoenen en thermokleding de winkels uit. Voorlopig houdt de winter het verkeer nog in zijn greep. Op Schiphol staat een enorme rij voor de helpdesk van de KLM. Die moet honderden vluchten schrappen. De files op de weg begonnen na tien uur snel op te lossen. Even na elven stond er bij elkaar nog zo'n 50 kilometer. De treinen rijden weer, maar wel beperkt. En Denemarken kan op alle steun vanuit Nederland rekenen als het gaat om Groenland, zegt buitenlandminister Van Wil. President Trump blijft erbij dat hij Groenland wil annexeren vanwege de strategische ligging. Maar, zegt Van Wil, de toekomst van Groenland is aan Denemarken. Veel andere Europese landen denken het er ook zo over. Het weer van Weer Online. In het westen en noorden nog een paar buien met natte sneeuw, tussendoor is er ook wat zon. Verder kan het overal glad zijn. Het wordt vanmiddag tussen de 0 en 4 graden. En dit was het Nieuws op Slijm. Michiel, dankjewel. We zijn weer helemaal op de hoogte. Het is op de seconde af 12 uur. Dit is Slam. Zometeen meteen ze in de pauze met alle genres in MX. En nu je verkeersupdate van Flitsmeister. 9 vertragingen. Totale lengte 58 kilometer. En dit zijn de vijf langste. De A4 richting Dintelhoort. Tussen de Nederlandse grens en Bergen-op-Zoom. Daar 34 minuten. De A4 richting Antwerpen. Tussen Bergen-op-Zoom-Noord en Markizaat. Daar 22 minuten. De A16 richting Breda. Tussen Schraafendeel en Moordijkbrug Daar 10 minuten. En rij voorzichtig, want een gladde weg daar. De A58 richting Bergen-op-Zoom... tussen Kreekrakbrug en Bergen-op-Zoom. 23 minuten. En de A58 richting Vlissingen... tussen Bergen-op-Zoom-Zuid en de Kreekrakbrug. Daar 18 minuten. En ook daar voorzichtig rijden, want een gladde weg. MUZIEK.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 Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga nu dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z. Haal jij zijn COR eruit? In een blinde test tussen cups, bonen en pets? Wij waren benieuwd. Ik vind die lekker. lekkerst. Deze wit. Deze Heb jij een idee wat je hebt gedronken? Eerlijk gezegd niet. Het is een Sainceo. Oh, ja, toch? Stuk goedkoper volgens mij. Test hem zelf. Senseo. Simpelweg lekkere koffie. Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z. Nu bij Ben dubbel dikke data. Zo krijg je 15 plus 15 gig voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld een iPhone 16. Kijk op Ben.nl Maak bij Slam. Kans op een onvergetelijke trip voor jou en drie vrienden naar Las Vegas. En waag de gok van je leven. Dit is de lunch van Slam. Hou ze in de pauze. Alle genres in één mix. En we blijven in beweging met de handjes op elkaar voor Bob Sinclair en Rock This Party. So clap, so clap, so clap. So clap, so clap, so clap, so clap, so clap, so clap, so clap, so clap, so clap, so clap, so clap, so clap, so Yeah, whoa. Miss say wants to see everybody on move. Dance all that I'm man coming at you. We just want to pick up QTB. Bob Sinclair. It's a dance thing, you see me? Somewhere you just bounce on. Yeah. Everybody dance now. Soon, who time you dance in shoes? Gonna make you feel so good tonight, gal. Gonna make you sweat tonight, gal. We're gonna make you wet tonight, y'all. We're gonna make you feel alright. I came to rock at this party, cause I can make you feel alright. Sweep all right. Sweet boy, rockin your rocky old body. Misschien wel de voorbereidingen treft voor het bouwen van een sneeuwpop in de bazentijd. Waar liggen mijn handschoenen en er lacht toch nog een wortel in de groentelaat? Uh, is dit house in de pauze? Ook lekker tijdens de dinsdagmiddag lunch. House in de pauze met alle genres in één mix. You are the tour limited and now limited. Psy in de gang naar Style Stijl, naar Cry For You. Dit is Side Piece. Gangnam Style in de pauze hier op Slam uit 1997. Dat was het jaar waarin er voor het laatst een Elfstedentocht werd gereden. Ah, Zover zal het dan helaas toch weer niet komen deze week. De hele week nog kans op sneeuw. Voornamelijk morgenochtend valt er een dik pak. Maar vanaf maandag gaan de temperaturen weer omhoog. En als het goed is, smelt alles weer weg. Dit weekend of anders maandagochtend. Hou ze in de pauze alle genres in Amex. Mark Ronson en Bruno Mars.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 purified, free from desire. Mind and purified, free from desire. Na, na, na, na.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 Alles of niets. De grok van je leven. Deze maand. Slam! Check Slam.nl voor alle info. Kies jouw passende raamdecoratie bij Karwei. Profiteer nu van 35% korting op bijna alle jaloezieën. Ook op maatwerk. Karwei maakt het mooier: spieropbouw, afvallen of gewoon fit te worden. Je doelen behaal je samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit eiwitten, creatine en nog veel meer bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding. Ben jij daar klaar voor om de door het bos fietser in jezelf te volgen? Voordat je met je innerlijke wildwaterbaan-lover naar zwemparadijs Aquamundo gaat? Waarna de relaxte rustzoeker in jezelf met je geliefde het zonnige terras opzoekt. De manier om jezelf te zijn bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks. Profiteer nu van 20% korting op alles van XXL Nutrition. Het is zeeuw bij Bol, met kortingen waar je ja tegen zegt. Zoals winterse mode, nu met tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle kortingen bij Bol. Voor de beste aanbiedingen van het land ga je naar Plus. Zoals alle taxi, 1. plus en gratis. En alle sun vaatwascapsules en tabletten plus 2 gaat is. We doen het je mee. Plus 18 plus speelbus. Ja! Echt serieus? Oh. oh, wat een geld! Ik Wat verdikken duizend Ben jij de volgende pascode loterij winnaar? Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een tweejarig jarig plus tv-abonnement tot 2-bit. De eerste 12 maanden voor maar 30 euro per maand. En krijg er nu 6 maanden Videoland Basis bij cadeau. Kijk voor alle voorwaarden op Odido.nl. Tot zo! Met 463,9 miljoen heeft de Postcode Loterij dit jaar meer prijs en cadeaus dan ooit. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust. Hé, hey, kijk eens rond in je kamer. Saai hè? Ha, je mist een kamerplant. Bij Intratuin weten we wat een plant met een ruimte kan doen. Dus kom langs in de winkel en ervaar wat groen kan doen. Blijf je verwonderen. Intratuin. Zo, voor jou dame. Ja, Campinamelk is niet zomaar melk. Het is een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamine B2 en B12. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer... die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen. Wat heb je aan zo'n enorm assortiment hout? Als je niet online kunt checken in welk gangpad die ene balk ligt... en waar dacht je met al dat hout naartoe te gaan zonder een van tevoren gereserveerde bus of aanhanger. Kortom, waar zou je zijn? Zonder de uitgebreide service mogelijkheden bij Hornbach. Hornbach, er is altijd iets te doen. Kijk voor al onze services op hornbach.nl slash service. Thee? Lekker. Oh, aan welk liedje heb jij een leuke vakantieherinnering?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 Ergens vind je een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen je knuffels geven... en waar je zo hard mag zingen als je wil. Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Open vanaf 29 maart in Disneyland Parijs. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap, schap nou.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 Fans van voordeel opgelet! De feestdagen zijn voorbij, maar het feest gaat gewoon door. Met zes vezelrijke volkorenbollen voor maar 99 cent en één sterbetaarlevig haks niet zoals twee voor maar 1,49. Fans van voordeel Aldi. Het is sale bij Quantum. Daar hebben ze tot wel 70% korting op alles voor je huis. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Ja, het voordeel is niet aan te slepen. Want deze week nergens goedkoper. Kruimige aardappelen en 10 kilo zak 2,19. Zo, dat voor een hele week. Ja, en op is op... Aldi Tot wel 50% korting op stijlvolle must-haves. Wat doe ik aan om het nieuwjaar echt goed te beginnen? In de Zalando-app, daar vind je de perfecte look voor elke gelegenheid. Tot wel 50% korting. Als je gratis aanmeldt als pluslid, ontvang je nog meer voordelen. Shop nu bij Zalando. Hilke Boersma. 1 minuut over half 1. Goedemiddag. Het slijm weerbericht van Weer Online. Vooral in het noorden en westen kans op sneeuw. In de rest van Nederland droger en veel zon. Temperatuur vandaag tussen de 0 en 4 graden. Kijken we naar de wegen, dan zien we dat Fritsmeister vertragingen meldt op de A4 richting Antwerpen. Tussen Zomeland en Markizaad, 14 minuten. A4 richting Dintoort, tussen de Nederlandse grens en Bergen-op-Zoom, daar 15 minuten. En de A58 richting Vlissingen, tussen Bergen-op-Zoom-Zuid en Kreekkerbrug daar 11 minuten. In de pauze op Slam, alles jaren en AMX. Met zometeen, als je het de Axwell zelf vraagt, een van zijn beste tracks ooit. En dat zegt nogal wat, want Axwell heeft er nogal wat uh, gemaakt. Uh, samen met zijn vrienden, Sebastian, Nick Rosso en Steve Angelo, Swedish House Mafia. Zijn best gemaakte track hoor je zometeen voorbij komen hier in House in de pauze. En alles is en MX. Cygnus X, Musty en Written en de Nightcrawlers bij Slam. be oh. x zelf, één van de drie van Swiris House Mafia. Eén van zijn best geproduceerde tracks de aller tijden. En dat zegt nogal wat, want wat een totalige safety. Uh, don't you worry, child. Swiris House Mafia. Sja is gedraaid hier in House in de Pauze. Slam in Winter Wonderland, met ook gewoon... of de auto's nou rijden, of de nou rijdt of niet. Gewoon, elke dag, tussen 12 en 2. alle genres neem ik. House in de Pauze. Strike and you sure do, na Queen Bee, Beyoncé Sweet Dreams. Rekeningssang hier in House in de Pauze. Op Slam. De mix die iedere paar minuten alleen maar beter wordt. Met zometeen hier Thomas van Empelen. Die deze track weer eens draait. De grote doorbraak van Fred Again. Maria We Weeflas Dancing komt eraan. Ook David Gedda en Energy 52. Café Del Mar. Zometeen bij Slam. Deze wil je niet aan je hoofd voorbij laten gaan. Het zijn de hebben hebben hebben weken bij Kruidvat. Nu alle head and shoulders. 2 plus 2 gratis. Geen haar op je hoofd die dat wil missen. Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig Maak je plannen waar dit jaar Met de support van Nationale Nederlanden Start 2026 goed en begin nu met het aanvullen van jouw pensioen Ga naar nm.nl slash pensioenaanvullen Onze support heb je Let op, beleggen kent risico's Je kunt een deel van je inleg verliezen Groot ingekocht, groot voordeel Ja, dat is wel pallet voordeel alle Joekanuba en IEM's hond en kat 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop weet wat te doen. Dit jaar kunnen wensen.